Idee. Ja. Zonnetje schijnt buiten. En uh, het is mooi weer. Ahem. Goedemiddag, Zandvoort. En omstreken, en uh, luisteraars in het land die via internet uh, misschien iets mee proberen te pakken van dit programma. De vinyl, ja, de Derde uitzending alweer. En uh, we gaan uh, vandaag. Uh, Um, ja, weer platen draaien Gewoon ouderwets van vinyl uh, Inclusief tikken, krassen, overslaan Wat die meer zei Want daar trekken we ons niets van aan uh, Twee vaste rubrieken vandaag Dat is natuurlijk om half drie, rond half drie Het kan raar lopen Met vandaag weer een hele aparte En natuurlijk om half vier Hebben wij dan weer grijs gedraaid um, Ja en uh, ik moet nog even zeggen, Toet, vergeet niet je gehaktballen uit de vriezer te halen, want dat is ook belangrijk. Goed, heb ik dat ook weer even gezegd? <laughs> <laughs> Hoezo, gaan we gehaktballen eten vandaag? Nee, maar ze, ze, ze zei straks in de auto dat ze dat, uh, de gehaktballen uit de vriezer moesten, dus ik weet niet of ze dat ook okay. Ik denk, ik zal nog even helpen herinneren, je weet maar nooit of het goed is. Altijd handig. Ja. Goed, uh, wat hebben we vandaag? Nou, we hebben Albert Jan, ik, ik weet niet eens zijn achternaam. Wat Albert Jan Vos hebben we. Oh, Albert Jan Vos. Als speciale gast. Een speciale Goedemiddag, gast. Goedemiddag. Goedemiddag Albert Jan. Goedemiddag Albert Jan. Albert -Jan. Albert, -Jan. Ja. Albert Jan heeft voor zijn platenkast gestaan, hij mocht één LP meenemen en hij heeft er twintig meegenomen. <laughs> ja, ik weet niet welk kantje op gaat vandaag. Luk. Nee, dat weet ik ook nooit van tevoren. Het <laughs> is altijd zo leuk dat ik het nooit weet. Ja, tuurlijk weet ik het wel, want dit is, ik ben iemand die zelden iets voorbereidt, maar... Uh, dit programma doet dat wel. Gek is dat, hè? Ja. ja. Goed, ik heb dus drie LP's. U weet hoe het werkt, dames en heren. Dit programma bestellen elke week drie LP's centraal in de periode, zeg maar, vanaf 1950 tot 85. Want toen kwam de CD ongeveer. En uh, CD's hoeven wij niet in dit programma. Dus uh, elke week drie centrale LP's waar we dus uh, st stukken van gaan draaien. En uh, we hebben, als het goed is, altijd elke week een speciale gast. En die neemt dan zijn ultieme favoriete LP mee. En uh, daar gaan we dan ook iets van draaien. En uh, nou, ik ga u even vertellen wat we vandaag gaan doen. Dat is misschien wel interessant te weten. Uh, we hebben vandaag een cabaret LP en die is van Fons Jansen. Uh, met de toepasselijke titel De Lachende Kerk. Letjes? Ja, dat uh, lijkt me in deze tijd wel toepasselijk. Verder uh, hebben we. Nou ja, ik zie iemand bedenkelijk kijken, maar daarbij niet uit. Uh, we hebben een LP van de band Free. En uh, die kent u natuurlijk uit de jaren 60. Een hele beroemde Engelse bluesband. Die vooral natuurlijk beroemd is geworden vanwege All Right Now. En we hebben Exception 3. De derde LP van Exception. Met Rick van der Linden, uiteraard. En. Dat gaan we dus doen vandaag. Dus die gaat u horen. En verder komt natuurlijk tussendoor de keus van. Ehm, Albert John. Ik zei, Adam John, kom ik daar nou weer bij. Nee, Albert, -Jan. Albert -Jan. AJ. Maar ik luister toch wel. Eerste nummer wat we van The Free gaan draaien. Engelse bluesband, opgericht in 1968. En uh, oh, de informatie is nu weg, die ga ik even terugpikken. Oh, deze weer. Um, ja, we hebben drie OP's gemaakt. Uh, of nee, uh, ze hebben wel meer OP's gemaakt. Maar dit is de derde. Dit is hun derde plaat. En die heet Fire and Water. En zo heet ook de titelsong. En dat is het eerste nummer wat we gaan draaien: Free, Fire and Water. Jazeker, het mag weer. Je moet wel blijven opletten. Ja, nee, we waren even met andere dingen bezig. Ja, dat is ook weer zo. Ja, dat is ook weer zo. <laughs> Tuurlijk. Free, Fire and Water. En uh, Free was een band die opgericht is, dat zei ik al, in 1968. Uh, ze hebben een aantal uh, platen gemaakt. Waarvan, uh, even kijken. Uh, zo. <laughs> Tons of Sops was de eerste. De tweede LP die ze maakten heette Free. En de derde LP, en die hebben wij vandaag hier, is de LP uh, Fire and Water. En dat was eigenlijk ook de uh, plaat waar hun allergrootste hit op stond. Namelijk All Right Now. Maar die komt later in de uitzending in de lange versie nog aan bod. Uh, Free bestond uit Paul Rogers' zang. En Paul Rogers is de man die tegenwoordig met Queen langs Herenwegen toert... Dus uh, dat is dezelfde. Paul Rogers, dus zang. Paul Kossoff speelde uh, gitaar. Uh, dan hebben we Andy Fraser, die speelde basgitaar. En Simon Kirk, die speelde drums. En uh, een van de heren is intussen uh, ook al overleden. Die, die uh, komen dus ook nooit meer bij elkaar. Dan kunnen ze dus ook uh, gevoeglijk aannemen. Volgende plaats waar we uh, naar gaan luisteren is Exception 3. Uh, exception was natuurlijk, en dat weet iedereen, ontstaan uit de Jokers. En de Jokers, dat was een beetje dat rond 1964, 65. Uh, of nog daarvoor zelfs Kennemerland frequenteerde in de diverse jeugdzalen. En uh, um, daarna heeft het nog een blauwe maandag die In Crowd geheten. Maar er bleek ook al een Haagse band te zijn met die naam. Dus ook die naam werd weer uh, vaarwel gezegd. En toen werd het uiteindelijk Exception. En dat viel vooral op omdat ze het niet op zijn Engels met XC speelden, Maar met een K. Dus Exception met een K. Um, de band heeft uh, heel wat uh, uh, dingen gedaan. Uh, Speelden regelmatig bijvoorbeeld in het concertgebouw in Haarlem, uh, ABC-sociëteit Beverwijk. Nou waar waren ze eigenlijk niet? Um, ze hebben ooit in 67 een poging gedaan om een single te maken bij uh, IMI in de tijd. Die single deed het niet zo erg. Um, in 1968 wonnen zij het Loosdrechtse Jazz Concours. Rick van der Linden was toen intussen toegetreden als toetsenman. En zij wonnen dus in uh, Loosdrecht het beroemde Loosdrechtse Jazz Concours. En de eerste prijs was een platencontract bij Phonogram en Phonogram. Ja, dat, uh, dat liep eigenlijk niet. Ze maakte opname met een aantal zes stukken. Maar die werden door de programmeleiding afgekeurd. Want die vonden ze niet goed genoeg. En uiteindelijk kwam Rick toen met het idee... Dat idee hadden ze al een tijdje. Van laten we eens iets met klassieke muziek gaan doen. Nou, het resultaat was verpletterend. De eerste single kwam uit met aan de ene kant de fifth... en aan de andere kant de saber dance. En uh, dat resulteerde in een gigahit die in... een. Korte tijd de top 10 inschoot in die tijd. Ik geloof zelfs tot nummer 3 of 4. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval heel hoog. Daarna kwam de beroemde Air en die werd zelfs twee in de top 40. En ja, toen ging het maar door. Exception was een wereldberoemde band. Speelde tot in Japan aan toe. Ze waren echt wereldberoemd in Europa zeker. Vooral ook in Scandinavië. Wij hebben vandaag de derde plaat. En die plaat heet gewoon heel simpel Exception 3. En we beginnen gelijk met een grote hit uit de top 40 van toen de tijd. Peace Planet. Thank you. Peace Planet gebaseerd op de badenerie uit de tweede orkestsuite van Johan Sebastiaan Bach uiteraard bewerkt door uh, Rick van der Linden verdere medewerkers waren hier Peter de Leeuwen op drums, drums, korredekker op basgitaar, uh, Dick Remeling op uh, saxofoons uh, Rijn van den Broek, uiteraard op Trompet. En Rick van der Linden alle mogelijke toetsen. En een speciale gasblazer Tony Vos. Dat was Exception. We gaan naar uh, Albert Jan, uh, die heeft ook wat meegenomen. Onze speciale gast vanmiddag, Albert Jan Vos, dames en heren. Goedemiddag. Dus ik ben ja. benieuwd wat je hebt meegenomen. Nou ja, van alles wat. Maar ja, ik, uh, ik, ik, ik hoorde net Exception. Dus ik blijf voor een gedeelte blijf ik een beetje in Nederland. Want uh, ik heb dit is een van mijn eerste LP's. En ik weet nog dat ik die bij Albert Heijn heb kunnen bemachtigen destijds... want die verkocht toen LP's voor vijf gulden. Zo. En ik heb het over niemand minder dan uh, Ben Webster. En, oh. uh, ja, die moet jij nog wat kennen. Ja, die ken ik. De zuchtende zaks. Juist. Benjamin Francis Webster werd op 27 maart 1909 in Amerika geboren... in Kansas City. een van de vier grote jazzsteden van New Orleans. Naast New Orleans, All Orleans Chicago en New York... Zoals in de opera de tenor een begrip is met Caruso voorop... is dat in de jazz met de tenor saxofonisten niet anders. Daar stond Coleman Hawkins aan de top. En van zijn generatie is er eigenlijk nog maar één man... Uh, die dat heeft een beetje kan spelen destijds. Dat was Ben Webster. Hij was een legende, een, een begrip. En hij is hier. En waarom Nederlands? Want deze LP is opgenomen in, op 5 augustus 1970... In de Soundpush-studio's in Laren. Hé, hey, die ken ik. Door niemand dan... Ja, ik dacht, dat dacht ik wel. Ja, die ken ik. Ja. Uh, door Dick Bakker. Uh, hij wordt uh, in dit nummer bijgestaan door... Uh, Henk Schonewald. Kaart, Rekaart. Uh, Brink. Ruud Brink. Ja, uh, ja Ruud Brink. Uh, met John Engels. En hij speelt daar de hele... Dat om en om vier maten gebeuren. Schonewald en Kaart. Moet ik ook niet vergeten erbij te vermelden. Nee. Uh, een opname uit 1970 uit Laren. Luistert u naar Ben's Little Scheme. Little Scheme. En uh, ja, Ben Webster heeft natuurlijk gespeeld bij haast alle beroemde grote jazzorkesten in de 30 en 40 jaren. Ik noem maar een paar namen: Benny Moten, Fletcher Henderson, Andy Kirk, Cap Calloway. En op de plaat bij Benny Goodman en Woody Herman was hij ook terug te vinden. Uh, daarom was het natuurlijk destijds geweldig dat, uh, dat uh, Ben Webster voor het, voor het Nederlandse en speciaal het Amsterdamse jazzleven uh, uh, bewaard kon blijven, en daar ook gewoond heeft. Uh, en dat hij dus drie jaar daar gespeeld heeft. Hij, speelde, hij vierde zijn zestigste verjaardag in Paradiso met een taart met zestig kaasjes die hij uiteraard in één keer uitblies. Met zijn sax met zijn man. Uh, dat, dat zegt het verhaal <laughs> niet. Het is jammer dat dat er niet bij Achterop, staat. achterop de LP, dus prachtig was dat. Want dat is nee. Michiel de Ruiter, natuurlijk bij de Jazzliefhebbers we wel bekend. Ja. En uh, die heeft daar een mooi stukje over geschreven. Ja. Hij had ook zo'n mooie uitspraak van Tom John op Drums. Een heel zware stem had die man ook. Maar ja. ja. hij ja. had ja. meer succes op een gegeven moment in Nederland dan in andere landen. Ja, Ik heb nog een oude plaat van hem uit de vijftiger jaren dat hij samenspeelt met Art Tatum. Dat is zo'n zo heerlijke pingelpianist die overal omheen, eh, om, omheen pingelt. Met heel veel snelle en virtuose loopjes en dan die zuchtende zaks erboven. Dat is echt heerlijk. Goed. Nou, we gaan door hè toch? Ja. ja we gaan verras, ons. Ja, verras ons. Ja, verrassen ons. Ja, de, de kerk namens hier op dit moment een beetje een opspraak. Dat weet, of beetje. Een beetje uh, de, een heleboel. Een beetje, beetje, een beetje een heleboel in opspraak zelfs. Maar dat was hij eigenlijk uh, altijd al. En uh, een van de eerste mensen die de kerk eigenlijk uh, die de kerk, de Rooms-Katholieke kerk dan met name, uh, op de hak nam met al zijn rare en uh, minder rare en misschien ook wel normale gewoontes. Dat weten we allemaal niet. Zo geen orde over Velle. Een van de eerste mensen die daar uh, mee begon met die kerk op de hak te nemen was Fons Jansen. En Fons Jansen uh, is begonnen eigenlijk als uh, nieuwslezer. Hij is ook nog bij het ANP, dus je kon ook zo stemgeluid nog eens op de radio horen. Dit is het ANP-nieuws. Dat deed hij. En hij uh, begon met dit programma te experimenteren in allerlei kleine gezelschapjes. En ik weet dat, ik kom aan deze LP, daarom ik mijn omaatje. Nou. Mijn, ja, mijn omaatje, uh, die was uh, toen de tijd lid van Wijkomen. Wijkomen was een organisatie, daar konden de ouders hun emigrantenkinderen gaan bezoeken. Nou, uh, zij had kinderen in Nieuw-Zeeland. En daar gaf Van Jansen die avond een privévoorstelling. Dus voordat voor mensen van Wijkomen in de omgeving van Haarlem, gaf hij toen een, een voorstelling met de lachende kerk. En mijn oma was zeer streng katholiek. Alleen ze kwam na de avond die Fons Jansen gaf met een LP thuis. En zegt ik heb in mijn leven nog nooit zo gelachen. En nou dat vond ik dus wel zo mooi opzoek. En deze originele LP uit ik denk 1963 heb ik hier voor me liggen. De lachende kerk van Fons Jansen. En dat het daarna eh, erg bergopwaarts is gegaan met Fons dat weten we allemaal. Want hij heeft... Uh, daarna nog diverse programma's gaan. Hij is helaas veel te vroeg overleden. Want ik denk dat in de huidige tijd van de kerk... meneer Jansen wel nog wat aardige anekdotes daarover had kunnen maken. Maar goed, we gaan een fragmentje... want het, zijn, het is natuurlijk een cabaretplaat... dus de stukken zijn nog wel eens wel wat lang. Maar we beginnen gewoon met het uh, beginlied uit deze voorstelling. En dat heet Roomsen. Voorzitter, roomsen, roomsen, Roomsen, onder elkaar. Dat geeft meteen die band van, u heeft er ook verstand van. Dat geeft meteen die binding van, u heeft ondervinding. Met al die roomse praatjes en met parochieblaadjes, met wierook en met kruisjes, met honderd heilige huisjes. U voelt het en vandaar, roomsen boven elkaar, roomsen naast elkaar, roomsen onder elkaar. Goedenavond, geestelijke en tijdelijke dames en heren. Het was de bedoeling om u vanavond dus enkele pastoorsmoppen te vertellen... die ook door de beugel kunnen voor leken. Dat zijn er niet zoveel. We hebben er ook wat lekenmoppen bij gedaan die ook geschikt zijn voor pastoors. Ik moet u zeggen, het is een vreugde om op te treden met Rooms onder elkaar. Wij zijn zoals we hier zitten, allemaal van het houtje... Niemand weet wat dat betekent, maar dat klinkt leuk. Hè? Dat zeggen we in het Noord als je katholiek bent, ben je van het houtje. Ik vraag ook wel eens, heeft u het houtje ook bij u? Zelden dat iemand het bij zich heeft. Ik heb het altijd bij me. Kijk, dit is het houtje bij u. En dan zeggen de mensen, ja, maar het is helemaal niet verplicht om het bij je te hebben. Dan zeg ik, nee, dat, ik doe het ook op eigen houtje. Anderen die zeggen, het is maar zo'n klein houtje. Dan zeg ik, ja, er zijn katholieken met een hele plank voor de kop, maar dat is niet nodig. Ik heb altijd de neiging om u de catechismus te gaan overhoren, want dat is een van de dingen die wij toch al overeenkomstig hebben, dat wij allemaal deze oude catechismus vroeger uit het hoofd hebben geleerd, hè? Helaas vergeefs. <lacht> Afgeschaft, hè. Ja. Ik heb er nog één op de kop getikt, bij een antiquaire. <lacht> Dat is een kennis van mij. Die had, vroeger had hij een beeldenwinkeltje. Daar heeft hij nou opgeschreven antiquair, Verder is altijd al hetzelfde gebleven. <lacht> oh, die man heeft nog hele zeldzame spullen hoor. Die heeft, de, die heeft nog Missaals met Latijn erin. <lacht> Onbetaalbaar geworden. Hij heeft nog rozenkransen. Hij heeft nog een rozenkrans met zestien geheimen. Vijftien gewone en het fabrieksgeheim. ...heeft hij ook nog zo'n oude waskaars staan. Vroeger hadden ze waskaarsen in de vorm van een heilige beeld... Hè? ...met een uh, wasse gezicht en een wasse neus... <lacht> ...en washandjes, alles. <lacht> hij zei, joh, neem die katechismes mee... ...dat is nog een, nog een heel zeldzaam exemplaar. Hij zegt, dat is eigenlijk nog uit de tijd... ...dat de ouders de vraag stelden... ...en het kind het antwoord gaf... Gaan ze nou weer omdraaien? Nu gaan de kindertjes weer de vraag stellen en de ouders mogen dan weer het antwoord geven. Als ze het weten dan natuurlijk. Ja. Ja. Maar ze hebben wel eerst eens bij de kindertjes getest. Wat vinden de kindertjes er nou zelf van? Je kunt zich voorstellen, je zou kinderen ook vragen kunnen stellen dat ze zelf het antwoord mogen geven. Dat hebben ze gedaan. Die antwoorden hebben ze opgeschreven. Ik heb daar inzage in gehad. Nou, als, als dat de nieuwe catechismus was, dat, dat, dat, dat wordt schattig. Er is een vraagje bij van. Wat ging onze lieve Heer scheppen nadat hij de aarde had geschapen? Nadat hij de aarde had geschapen, ging onze lieve Heer een luchtje scheppen. <lacht> en wat deden de apostelen na de wonderbare broodvermenigvuldiging? Na de wonderbare broodvermenigvuldiging bleven de apostelen met de brokken zitten. <lacht> En wie was die heilige die doopte in de rivier? Het was de heilige Johnny Jordaan. <lacht> maar het is toch maar goed dat de catechismus afgeschaft is, dames en heren. Er stonden toch inderdaad hele rare dingen in. Oh, nee, er stond bij de werken van barmhartigheid weet ik nog... ...daar stond toch de gevangene verlossen. <lacht> dat heb ik vroeger een keer gedaan met een vriendje... Ik dacht dat dat moest. En een gedonde gehad met de politie. Ze. De politie is nog op school geweest. Zuster zei, ik weet van niks. Ik heb, ik heb niet gezegd dat ze het moesten doen. Ik heb gezegd dat ze het uit het hoofd moesten leren. En bij de biecht, in het hoofdstuk over de biecht... ook hele rare vragen. Die vraag van, wat is nodig voor de biecht... Brouw, belijdenis en voldoening. Nou, kun je nou brouw en voldoening tegelijk hebben? Dat kan niet. <lacht> Misschien zeg je dan. spijt me wel, maar ik heb me rot gelachen. <lacht> ik weet nog, wij mochten ons eerste biechtvoeger pas spreken. na het eerste leerjaar. Dat was wel nodig, want je moest wel kunnen tellen. Hè? <lacht> ...ging je er met vijf in... ...en dan vergat je dat je de vorige keer een verzweeg had... ...dan kwam je er met zeven uit, hè? Dan zei je... ...GVD, wat ben ik toch vergeetachtig. het oh! <lacht> Ergste zonde die wij vroeger konden doen... ...was de zonde tegen het vlees... Ja. de rest dat waren maar pekelzonden... ...tegen het pekelvlees... Ja. <lacht> ...maar de mooiste jeugdherinneringen... ...die heb ik altijd nog aan de tijd als misdiener... ...ik heb twee jaar gediend... En uit louter enthousiasme heb ik nog een half jaar nagediend. Ja. En ik heb zeer veel gediend. Ik weet nog, er was naast ons huis namelijk een internaat. En op dat internaat, daar zaten zo'n zo 18 paters. Nou, die werden die door het jaar heen, werden die gediend... door de jongetjes die op dat internaat gingen. Maar in de vakantie, dan liep die dienstregeling helemaal in de war... want de jongetjes waren naar huis. Dus uh, wie moest nou die 18 missen dienen, hadden ze mij gevraagd? Zou jij dat willen doen, hè? 18 missen? Ik zeg, nou... Dat is goed, in drie groepen van zes. Had ik de heren wel gevraagd om binnen zo'n groep van zes, alstublieft, vijf minuten na elkaar te starten uit de sacristie. Dan liep dat precies zo door elkaar, weet ik nog. Dan, dan stond ik met de ampullen bij het maria altaar en dan bad ik tegelijk het confitio voor het jozef -altair. Dan zette ik gauw die Pullen weg. Haalde ik de bel uit mijn zak. Die moest je wel bij je hebben, natuurlijk. Dan belde ik voor om Nieuws van het hoofdaltaar. En rende naar het Antoniusaltaar om het boek om te dragen. Naar het Aloysius-altaar met de bonnet. Onder het uitspreken van de woorden... Zet Liberal Samalo voor het Agnes-altaar. En dan en, en was, was Pater Simon... Zat ik nog net op tijd door de gollijke kracht in de hel terug. Ja, 1965 was het, dames en heren, de lachende kerk. En als je dan het verhaal had over die mistie, nou, dan denk je ook weer terug aan de, aan de huidige tijd. Maar goed, <coughs> ja, maakt het. Ja, ze dan. kunnen die plaat wel weer opnieuw uitbrengen. Ja, dat kan we wel weer doen. <laughs> ja. Het is wel leuk, natuurlijk, want uh, dit is opgenomen in 1965, dus het is, uh, dat is maar liefst 45 jaar oud. Zeg ik het goed? 35, maar nou, ik kan niet meer rekenen. zeg. 45. 45. 45 is ja. makkelijker. Ja, is makkelijker. Je hebt gelijk. 45 jaar oud is dit en het was het eerste theaterprogramma van van We gaan nu naar uh, ons, een van onze vaste rubrieken. Het kan raar lopen. Ja. Ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, u weet wat de bedoeling is, de heer de drie notabelen uit Zandvoort die anoniem moeten blijven, dames en heren, zijn intussen in de studio aangekomen. In hun keurige, driedelige Ze zitten zij hier in een geheime ruimte in de studio. Want niemand mag weten wie het zijn. Er heeft zelfs Eentje in Blindekom vandaag. Oh, is dat zo? Ja. Oh, die wil, niet, die wil zelf niet weten waar hij tegenkomt. <lacht> <lacht> Goed, het kan aanlopen. We draaien een origineel en. Uh, Um, daarvan direct aangesloten De cover En daarna gaat de jury dus besluiten Of uh, die koffer goed genoeg is Om uh, te mogen blijven Of dat hij dan wel vernietigd Gaat worden onder heipaal Toilet gesproeld of weet ik veel Nou zit ik even met een dilemma Want uh, ik moet nu het origineel Gaan aankondigen En dat staat ergens op een uh, in, uh, bij, bij, bij een fantastische Technicus uh, Maurice en ik zie de titel niet. En ik weet ook de artiest niet. Maar tis, Ricardo wat? Fogli. Ja? Ik ga het proberen uit te spreken. Eh, da, da, Story is... die totally diomi. Goed, nou, ik vind het fantastisch. <laughs> het verhaal van alles, nog wat. Ja, nou, dan komt hij. Gaan we het proberen? We gaan het proberen. Kijken of hij het uh, wil doen? Ja, tuurlijk doet hij het. Ma in mente grandite, un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore come una stanza chiusa chiave. Storie che non hanno futuro come un piccolo punto. Sull'alte mura dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un uomo stanco che nessuno ascolterà per tutti quelli così come noi, senza triolti e Het kan recht lopen. Ik ga me niet wagen die titel. Maar u weet, u heeft het natuurlijk al lang herkend, dames en heren. Het was de uh, originele versie uit het Italiaans van de wereldhit van Marco Borsato. En die komt nu. Dromen zijn we nog. Marco Borsato was dat, dames en heren. Met de versie van dat originele Italiaanse nummer. Ik ga me niet aan die titel wagen. Riccardo Fogli met Story di Tuteli totally ik, ik jou toch dat... We rekenen hem goed, hè, Ruud. We rekenen hem <laughs> goed. We, we rekenen het goed in dit geval. Ik moet wel even zeggen, voordat we de jury om de uitspraak gaan vragen... dat ik even moet, uh, een paar mensen moet, toch moet bedanken... die mij uh, ook in het verleden en ook nu nog steeds... erg helpen met het samenstellen van deze. En dat is Daan de Vries. Die woont in Beverwijk, die heeft een of in Heemskerk. Die heeft een heleboel van die dingen... Uh, of, uh, verzameld en uh, Raymond Bos, de, een van de mensen van Radio Bevrijk, die ook hieraan uh, zijn medewerking heeft gegeven. Dus aan die mensen gewoon dank, want ik mag ze gewoon weer gebruiken. Dus dat wordt allemaal leuk. Goed, uh, jury, maar kijk even naar uh, de ruit hier dames en heren. Dat is een beetje moeilijk want zit de computerscherm voor mijn neus. Maar goed. Nee, nou, ik kan ze wel zien. Oh, jij ziet ze wel. Ja. Oh goed. En uh, heb jij al een idee uh, wat, wat de uitslag gaat worden of deze cover dan wel onder de heipaal gaat of dat die uh, goed ontvangen is? Nou, ik zie twee uh, jaartjes en diegene met die blinddoek voor zijn neus, die kan zijn bordje niet vinden. Oh, is dat? <laughs> <laughs> nou, kun jij hem even helpen? Ja, ik, wacht even. Ik loop er even heen. Ja, oké. Okay. Maurits loopt nu even naar de jury, dames en heren. En gaat even die man met die blinddoek helpen. Ja. en. Ja, hij, hij was er ja. zelf niet uit, maar ik heb hem maar even op ja gezet voor uh, okay. hem. Oké. Nou, hij mag dus blijven. Marco heeft is goed gekeurd, dames en heren. Juist. Applaus. Ja, we zijn druk aan het plappen. Ja, Gaat verder. U denkt, u denkt natuurlijk, waar komt dat applaus vandaan? Nou, dat zal ik u vertellen. Het hele gasthuisplein hier is over. Het staat vol. <lacht> zijn allemaal er hiervoor eruit. staan er allemaal te klappen, die mensen. Het staat echt vol hier, jongen. Gezellig. Het is, is ook niet, niet, niet ongewoon natuurlijk, want het is hier mooi weer in Zaanvoort. Het is prachtig weer. Hallo, dat is een jurylid. <lacht> Hij gooit gewoon zijn bordje naar door het raam heen. <lacht> Nou, dat kan toch niet. Goed, we gaan verder met The Free, dames en heren. Ik zei het al, we hebben drie LP's altijd centraal staan. En dat is uh, in dit geval de LP Fire and Water van De Free. De derde plaat die ze gemaakt hebben en die komt uit 1970. En deze LP uh, is eigenlijk een van de beste verkopenden geweest... omdat hier de grote hit All Right Now stond. Maar die hoort u... In de tweede uur, dat beloof ik u vast, in de lange, echte lange versie. Dus, en dat is zo'n hele mooie. Goed, wij draaien nu van deze plaat Heavy Load de Free. Dat was de Free met Heavy Load van de LP Fire and Water uit 1970. En we gaan vrolijk verder. Het schiet alweer op. We rijden alweer richting uh, het nieuws van drie uur. Snel gaat het nog allemaal weer. Exception dus. Exception 3, zei ik al. Dat is de plaats die uh, ook centraal staat vandaag. Derde LP van de legendarische Haarnemse of IJmondse, moet je eigenlijk zeggen, Kennemerlandse band. Je kunt het ook wel stellen. Um, wereldberoemd waren ze en Exception heeft vooral op de eerste platen ook nog wel geëxperimenteerd met zangers de eerste LP uh, was Rob Kruisman de zanger maar die zong toen niet op die plaat maar die was toch wel officieel de zanger van de band. Op de tweede plaat, uh, Bagger Julius' Trip, was het Michel van Dijk de, de zanger. En op de derde plaat was uh, deze plaat dus, de Exception 3, uh, was dat uh, Steve Ellett. En er staat op deze plaat ook zelfs nog een nummer van Michel van Dijk. Dat is waarschijnlijk uh, overgebleven uit eerdere sessies of zo. De plaat is uh, gebaseerd op het boek Le Petit Prince... Oh god, zeg ik dat mooi. <coughs> op zijn Je spreekt talen wel, hè? Ja, ik spreek mijn talen, jongen. Dat is niet te geloven. De plaat is uh, dus, zei ik al, gedaan uh, op het boek Le Petit Prince van de Franse schrijver saint exupéry Exupéry, als ik het goed zeg. En uh, nou, daar, daar is de, de muziek op gebaseerd vertelt de hoes, ik ken het boek niet dus ik kan ook niet vertellen of ze het, uh, of ze het uh, aan het verhaal gehouden hebben. Maar in ieder geval ik zei het al, Exception heeft dus in, vooral in de beginjaren ook zangers gehad en daar hoort er nu een voorbeeld van en het nummer dat heet Morning Rose en het wordt gezongen door Steve Allett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 De KNVB is gestopt met de verkoop van kaarten voor neutrale vakken... voor de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax. Het is onmogelijk om te garanderen dat de kaarten niet in handen komen... van supporters van de twee clubs... of bij mensen die een stadionverbod hebben gekregen, zegt de bond. Van de 12.000 kaarten zijn er een paar honderd verkocht aan onder meer stewards. Behalve supporters van Feyenoord en Ajax... gaan er 8.000 medewerkers, relaties en sponsors van de KNVB... naar de bekerfinale. Volgens onze KNVB is de controle op alle kaarten die zijn uitgegeven waterdicht... De tegenvaller waarmee het kabinet te kampen heeft is opgelopen tot bijna 3 miljard euro. Minister De Jager ging anderhalve maand geleden nog uit van 2 miljard. De grootste overschrijding op de begroting zit bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar ook in het onderwijs is een tegenvaller. Vijf mannen uit Lelystad zijn aangehouden op verdenking van overvallen bij geldkluizen van banken in het noorden en oosten van het land. De verdachten zijn tussen de 19 en 22 jaar. In wisselende samenstelling waren ze volgens de recherche betrokken bij gewelddadige overvallen. Ze sloegen toe als er geld werd gestort in de afstoortautomaat van de bank. De buit wordt geschat op ruim 50.000 euro. De overvallen werden gepleegd in onder meer Elburg, Harderwijk, Heerenveen en Lelystad. De mannen worden ook verdacht van inbraken en bedreiging met hun vuurwapen. In Den Bosch zijn zes, man men, eh, zes mannen veroordeeld voor betrokkenheid bij de heling van vijf schilderijen... die uit het Frans Halsmuseum waren gestolen. De hoofdverdachte kreeg bijna twee jaar celstraf... Alle straffen vielen lager uit dan de ijs, omdat in het onderzoek afgeluisterde gesprekken waren bewaard die vernietigd hadden moeten worden. Een teamleider van de politie had bovendien informatie achtergehouden. Een vierde hoofdverdachte van een kunstheding werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Het weer overwegend zonnig, bij maximaal tussen 10 graden op de Wadden en 16 graden in het binnenland. Ook morgen droog en zonnig, maar wel iets frisser. Tot het week -einde weinig verandering. Dit was het anime.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We hebben nu de muziekboulevard. Boulevard. Hey Hé, Albert Jan, wat heb je nou weer meegenomen? Nou, zet hem maar, gauw op.